Rutte kreeg in het debat harde verwijten... vanwege de manier waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. De premier herkent zich niet in de scherpe kwalificaties van de oppositie... maar herhaalde wel dat er fouten zijn gemaakt. De ambtenaar die vorig jaar stiekem filmde... in damestoiletten van het stadhuis van Vlissingen... krijgt een taakstraf van 240 uur... en een voorwaardelijke zelfstraf van twee maanden. Ook moet hij 4000 euro aan de gemeente betalen. Dat bedrag wordt verdeeld onder de slachtoffers...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 Met Ruben Messelink. Ja, nee, Goedemorgen, het is uh, net vijf uur geweest en u luistert uh, naar App Radio nog steeds. Of uh, u bent een nieuwe luisteraar, welkom in dat geval. We gaan dit tweede uur weer verder met uh, nou ja, wat leeft er nou bij de luisteraar van Specifiek Radio 1. Maar ook uh, in het algemeen bij de radioluisteraar. Daar gaan we het allemaal over hebben het komende uur. Want we krijgen heel veel appjes, berichtjes door de week binnen. Belletjes van mensen met hun mening. Overdag ja, dan gaat het nieuws uh, toch voor. Dus daar hebben we daar niet zo heel veel tijd aan... om daar echt uh, aandacht op de radio aan te kunnen besteden. Maar daarvoor is de nacht nu. Uh, en vandaag in App Radio uh, gaan we die reacties uh, behandelen. En naast mij uh, zit mijn uh, grote steun en toeverlaat... Uh, Kim Kauberdijk. Goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. En Kim, we zeiden het net al. Hè, we gaan zo meteen uh, een stelling behandelen... die mij best wel aan het hart gaat. Want wij zijn allebei vrij jonge radiomakers. Wij halen de gemiddelde leeftijd uh, op de burelen van Radio 1 flink naar beneden. Jij bent uh, dus blijkbaar 28, schrok ik net van. Ik dacht dat je een stuk jonger was. Maar goed, zo leer je elkaar ook hier achter de microfoon beter kennen. Ja. Nou, ik ben uh, 25 nu. Ik had het uh, toch stil moeten houden? Dan ja, misschien, misschien. wel. Ja. <laughs> maar dat is ook weer een compliment. Zo moet je het ook zien, hè, dat ik je jonger inschat. Uh, maar goed, dat terzijde. Genoeg complimentjes. Um, maar Radio 1, ja, luister jij Kim eventjes heel eerlijk. Even losgezien van dat wij werken voor Radio 1. Maar luister jij graag naar Radio 1 als je even een vrije dag hebt? Ja, misschien wel heel erg. Maar ja, ik werk voor Radio 1 en ik luister het ook. Dus jij zet als jij een vrije dag hebt, dan zet jij Radio 1 aan? Ja, als ik um, bijvoorbeeld niet kan slapen... dan uh, zet ik ook wel eens nooit meer slaap op van, van de VPRO... wat je tussen, tussen 12 en 2 kan horen. Ja, kunststof. Heel geloofwaardig, Kim. Nee, echt serieus. Nee, serieus. Ja, okay. ja ik weet het echt. Ja. Oké, okay, nee, ik geloof je vooruit. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik, ik met alle liefde werk voor Radio 1. Maar als ik dan vrij ben, is het niet meteen wat ik opzet. Al blijf ik natuurlijk wel graag op de hoogte van het nieuws. Maar dat doe ik dan toch via appjes. En, en wat en via luister je apps. dan? Of? Muziek. Ja, ja, Heel knullig eigenlijk, hè? Dat je werkt voor Radio 1, maar er eigenlijk niet zo heel veel naar luistert. Ik ja. moet wel zeggen: ochtends als ik naar mijn werk rijd, dan luister ik altijd naar uh, Jurgen van den Berg. Ik hoorde trouwens dat jij. Uh, dat vertelde je net, want er kwam nogal wat kritiek binnen in het eerste uur op Jurgen van den Berg. Maar jij hebt een kleine crush op hem, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Maar ik vind het gewoon een hele oh, goede, goede radio maken. <laughs> <Nee. laughs> dat is dan ook wel weer heel erg hard. Ik hoop niet dat Jurgen luistert, maar je vindt het in ieder geval een hele ja, goede radio maken. Ook ja. belangrijk om dat ook even te noemen. En we krijgen ook via de app complimenten binnen over Jurgen van den Berg. Um, dus dat ook even gezegd we hebben. Ook overigens over Astrid de Jong. Die werd vorige week nogal hard aangepakt in ons programma. Maar ik kreeg net ook via de app een mooi compliment over haar binnen. Een van de beste presentatrices die echt luistert naar haar bellers en samen met de luisteraars een geweldig programma maakt. Ja, dat is de nachtzuster van, van Omroep, Max. Ehm um... Goed, dit tweede uur dus. Wij gaan het hebben uh, ja, over uh, de gemiddelde leeftijd eigenlijk hè, bij ja. radio. Want die ligt vrij hoog, toch? Je hebt dat uitgezocht. Ja, de gemiddelde radioluisteraar. Dus gewoon helemaal over het algemeen gezien. Uh, de gemiddelde leeftijd daarvan is 51. 51. 51, ja. ja. En dat is bij televisie, want dat weet ik dan toevallig. Dat, is, dat ligt ook zo rond uh, de 49, 50. Hè. Dus het is niet zo dat per definitie de radioluisteraar een stuk ouder is dan de televisie kijken. Dat wordt soms nog wel gedacht, maar... Nee, nee dus, maar uh, die van Radio 1 die ligt dan wel, uh, ja, toch wel iets hoger. Ja, vertel. Die, die is namelijk 61, de gemiddelde leeftijd van Radio 1. 61? 61, ja. Oké, okay, dat is dus een heel stuk hoger dan, uh, dan de gemiddelde radioluisteraar. Ja, een jaar of tien uh, ouder dan de gemiddelde luisteraar. Ja, en wat zegt dat nou eigenlijk? Want dat betekent dus misschien wel dat vooral oudere luisteraars geïnteresseerd zijn in nieuws en jongere luisteraars niet. Zou je het zo kunnen samenvatten? Um, dat zijn conclusies die je eraan kan binden. Ik heb natuurlijk gewoon die luistercijfers erbij gepakt. Dus daar staan natuurlijk... Oh, dit klinkt, dat klinkt ook ik van het CBS ben. Daar staan natuurlijk niet bij uh, wat de motivatie is voor mensen om dat te kiezen. Het zijn gewoon puur sec de cijfers. Dus je kan het waarschijnlijk interpreteren wel. Dat, um, dat mensen dat waarschijnlijk om die reden luisteren. Maar... En is er ook onderzoek gedaan naar hoeveel jongere luisteraars er nou zijn... die naar Radio inluisteren? Nou, het is, uh, de, Dat is wat lastiger uh, te, te vinden. Kijk, ze hebben er onderzoek naar gedaan... maar ik moet zeggen dat ik die cijfers niet helemaal praat van oh, zoveel van die leeftijd luisteren, zoveel van die leeftijd luisteren. Want ik hoorde je net iets van 2000 roepen. Nou ja, wat ik wel uh, heel leuk vond toen wij hierover aan het bedenken... waren van jongere luisteraars van Radio 1. En jij kwam eigenlijk wel met een heel leuk... Uh, um, ja, voorbeeld, want jij werkt als redacteur bij Radio 1 Vandaag... Klopt, ja. En we hebben altijd op de grap uh, op de, op de uh, radioredactie... dat wij een programma maken voor de mensen die uh, in de bejaardentehuizen zitten. Uh, of in de verzorgingstehuizen. Of uh, nou, in ieder geval mensen die uh, ouder zijn dan 65 plus. Ja. Maar wij kregen laatst dus een mailtje binnen. Want laatst werd het ook zelfs op de, op de zender gezet. Ik zoek het mailtje er eventjes bij. Want uh, dat mailtje, dat, uh, ja, ik heb hem erbij gevonden. We kregen dit laatst, kregen we een gebeeld aan de redactie. Vond ik echt heel erg leuk. En iedereen op de redactie vond het heel erg leuk. Beste meneer slash muvrouw, ik hoorde aan het einde van de uitzending van 10 april... dat de presentator zei dat er toch geen enkele tiener naar NPO Radio 1 luistert. Hier wil ik graag op reageren. Ik ben 13 en luister dagelijks bij mijn huiswerk naar de radio die op NPO Radio 1 staat ingesteld. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik de enige tiener van heel Nederland ben... Nederland ben met deze gewoonte. Met vriendelijke groeten. En uh, dan zijn naam die ik hier even niet zal noemen. Maar dat, wij, dat, dat gaf ons in ieder geval hele nieuwe energie. Dat er dus toch ook uh, jonge mensen deze jongen is nog maar 13. En die zit dus uh, ja, terwijl hij zijn aardrijkskunde huiswerk maakt gewoon te luisteren naar Radio 1. Dus het kan wel. En we ja. zijn heel benieuwd uh, ja ook hoe luisteraars erover denken. Dus ook vooral als je jong bent, bel vooral in. Want ja. moet Radio 1, wat toch een ja echt een nieuws- en uh, sportzender is, moet dat nou aantrekkelijker worden voor de jeugd. Zometeen gaan we luisteren uh, naar jullie reacties op deze stelling. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar een uh, plaatje, een, uh, een Frans-talig plaatje. En ik moet even op mijn uitspraak letten, maar ik doe mijn best. Ik heb uh, bij Frans nooit een uh, hele hoge voldoende gescoord. Voici le Leclerc le, le dankjewel. Kim, <lacht> mijn redder in nood van Gerard... Nou, Gerard zal het ook wel niet zijn dan. Van <lacht> nee. Gerard Lenormand.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 Les clés de ton bonheur, il y en plus que toi. La, la, la, la. Zal je leven, ta santé à tes amours à ta folie je vreugde, na Je vais tenir mes na na na na na froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de na na uit 1977 voor nee, nee, nee, nee, nee, uh, ja, een nummer dat uh, misschien ook niet meteen een jonger publiek uh, aanspreekt, uh, Kim. Maar wel een uh, vrolijk nummer. Ik, ik kende het zelf nog niet. Nee, het <laughs> komt ook uit 1977. Dus ik kan me voorstellen dat... Uh... Oké. Okay. Nou, In uh, dit tweede uur behandelen wij dus de stelling... Uh, Radio 1 moet aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren. Wil je nou reageren op die stelling? Dat kan door uh, een appje te sturen of te bellen naar 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Want we horen graag hoe jij hierover denkt. We krijgen in ieder geval al wat appjes binnen. Um, bijvoorbeeld van uh, René Voegop. Ik weet niet of het een, een grapje is, die, die achternaam. Maar uh, ik vind het in ieder geval uh, een, een toepasselijke achternaam. Uh, hij zegt hoe je een jonger publiek trekt. Geen nieuws meer uitzenden. En meer muziek en dan vooral populaire muziek. Beetje 15.8 of Q Music... Ja, hij zegt uh, terecht ook vervolgens, maar Radio 1 is juist uniek met het nieuws. Ja, en nieuws is niet sexy tenzij er een enorme ramp gebeurt. Dus eigenlijk wat uh, René, als ik hem een beetje, als ik het een beetje destiller zegt, is uh, nieuws is gewoon spreekt jongeren eigenlijk niet aan. Is niet sexy genoeg. Is toch een beetje schokkend eigenlijk, hè? Ja, maar, ja. Wat ik me dan afvraag van, moet je dan de zender veranderen zodat meer jongeren gaan luisteren? Of we moeten jongeren eigenlijk gewoon zelf een beetje ontwikkelen. En, uh, ik ben heel hen... erg voor dat laatste. Maar <laughs> we gaan misschien horen hoe onze uh, luisteraars erover denken, Want we hebben uh, iemand aan de lijn hangen. Bonjour Ruben. Bonjour. Goeiemiddag. Goedemorgen. Goeiem... Goedemiddag, Hoe kom ik daar nou bij? Je bent helemaal ontslag. Ja, ik ja, helemaal slag. Ja, dat komt door dat Frans, denk ik. Want dan gaat het bij mij voilà, meteen... Voilà, <laughs> ça. goeie Cessa. Goeie Goedemorgen met Johan. Dag Johan. Uh, graag niet voor jongen. En waarom niet? Uh, ik hoorde net dat de gemiddelde leeftijd voor de radio-1-luisteraar 61 is. Mm -hmm. Een paar jaar terug was dat 62. Dus we dat gaan al omlaag. Okay. Precies, jullie boeken vooruitgang. Maar. Uh, ik denk dat ouderen veel meer dan jongeren de tijd hebben om te luisteren. En ook hebben ouderen, denk ik, toch meer dan jongeren uh, nog die spanningsbrook. Of ze, hebben gewoon, ze kunnen gewoon de aandacht opbrengen om langer te luisteren. En als je dat anders gaat presenteren, als je jongeren wilt trekken, dan verlies je juist die ouderen. Ik vind dat Radio 1 uh, op jongeren gaat inzetten. Dat kun je merken aan de manier waarop gepresenteerd wordt, met veel meer jingles en uh, populair gedoe. Ik ben zelf nog niet eens oud, meer van middelbare leeftijd, maar mij stoort dat. Ik vind Radio 1 op dat vlak achteruit gaan. Ja, u zegt laat al die populaire jingles maar weg en gewoon alleen kaal het nieuws. Nou, daar mag wel af en toe een jingletje bij, maar... we nemen dat uh, de, nieuwe programma van KRO-NCV uh, Spraakmakers. Ja. volgen van de ochtend. Nou, ik vind dat echt een achteruitgang. Het wordt steeds neurotischer. Dat muziekje waarmee het begint. Dat hele gejaagde praten. Met als koploper cardio aan de zwart. Ik zeg, Lieve hemel, doe eens do, do rustig, joh. En wat is nou een nee. programma op Radio 1 waarvan u zegt... kijk, dat zou Radio 1 moeten zijn... Uh, dan vind ik toch de NWS het aangenaamste. Hoewel het ook daar bij, met, met Lara Renzen. Dan, we gaan nu over naar uh, de gadgets. Dan heb je allemaal gereuzeld en uh, het Ja, Het is misschien geestig bedoeld, maar het komt er mij over als puberradio. Ik, ik vond het uh, ja, raar, toch. Nou, dan ben ik helaas van wat ouder. Maar, maar ik, is uh, het dan ook zo dat u dan afdreigt te haken? Moet ja, u, ja, ja, de... ja, ja, ik, ik zet hem ga naar BNR. Ja, want ik, als ik heel eerlijk ben, ik zelf als radiomaker vind het... Uh zie ik hem ook wel heel erg leuk juist om verder te gaan... dan alleen maar het droge sekken wordt. Dus juist om met uh, verschillende lagen te werken en op zo'n manier... Maar wat zijn die lagen dan? Uh, nou, zoals ik zeg, met uh, zoals je eigenlijk de voorbeeld u geeft met jingles... en met, want dat heeft dan voor ons... Tenzijde, ik denk dat dat de luisteraar misschien ook fijn vindt... om dan te weten wanneer een bepaald item begint... en dus dat je eigenlijk daardoor het een beetje aankleedt en kleurt. Omdat het dan dus wel heel droog wordt... Ja, nou, ik denk dat toch vooral jongere mensen dat leuk vinden. Uh, ik zei: mij irriteert het eigenlijk. Nee, ah, ja. lieve hemel, moet, moet er nou zo verbeeld worden? Ja. Kan dat dan niet anders? En uh, ja, ik vraag me ook af of dan toch niet de gelaagdheid zelf, daar een, de, de diepgang van de gesprekken, daar een beetje aan, uh, aan kracht verliezen. Want je trekt misschien toch programmamakers aan die dat leuk vinden. Ook bijvoorbeeld Winfried Bayens. Die, presenteer, die is dan ook met vervangen van Jurgen van den Berg. Ik over die arme Jurgen weinig zeggen, want die heeft klappen gehad. Maar Winfried Baaijens, ik, ja, ik vind het niet coherent. Ik vind het echt duidelijk een jong iemand. Ik weet niet hoe oud hij is, een dertiger of ook al een veertiger. Mensen zijn vaak toch jonger dan ze lijken. Ja. Maar, ik heb zijn leeftijd niet paraat hier, maar hij, is, uh, hij ziet er niet oud uit in ieder geval. Maar u, uw punt is, moeten we er dan ook meer oudere presentatoren hebben? Want wij zijn nou, bijvoorbeeld wij... allebei vrij jong nog. Maar... Ja, en wij hebben dus de neiging om dat dus heel erg te doen. Ja, en ik denk ook dat wij vrij snel praten voor de gemiddelde Radio 1-luisteraar. Nou, Kaljo, Johan de is koplopen wat dat betreft, in negatieve zin. Ja, het, ik, het komt neurotisch over, ook omdat hij volgens mij een, toch ja, een, ook mijn eigen boodschap heeft. Ik vind het een zeer politiek correct programma, spraakmakers. Toch, dat, en... en toch stiekem een eigen boodschap erin wil, wil verwerken. Je, je merkt duidelijk waar een politieke voorkeur ligt. Ja. En die ligt bij GroenLinks, PvdA D66. Oké, okay, dat, is, een, dat wei... is dan weer een ander, uh, ander verhaal. Um... Nou, om de vraag van, van, van Kim terug te komen. Mm -hmm. uh, wat was je vraag ook weer daarnet? Um, hoe, je dat anders... ja, hoe zou dat dan anders kunnen? Of ouderen afhaken? Of vroeg jij dat net, Ruben? Ja, de vraag was een beetje, haakt u af? Hè? En denkt u ook dat, dat ouderen af gaan haken? Als we... Nee. Oh, of of er eh... oudere makers zouden moeten komen dan misschien? Ja, precies. Dat was de vraag. Uh, nou, het nadeel van oudere makers kan zijn... dat die wel erg vasthouden, inderdaad. Dat, er toch, dat die meer vastgeroeste ideeën hebben. Dat merk je wel. Dat merk je, vind ik bij, bij iemand als Max van Wezel. wil ik dat een erg of goede wel een hele radiomaker vind. een hele rustige radiomaker is. Het is een erg goede radiomaker. Ja. Maar je merkt wel... Uh, hij probeert wel breed te zijn. Maar, maar ook daar merk je in zekere... toch met het oude woord, ook een, een bepaalde vooringenomenheid. Uh, maar die heb je trouwens bij jongeren ook al. Dus het um, is eigenlijk heel persoonlijk, merk ik dus. Want dat, dat merken we sowieso bij dit soort gesprekken. Dat, dat uh, de ene presentator uh, de ene persoon heel erg aanspreekt qua stijl... en dat dat juist weer een andere luisteraar compleet tegen kan staan. Dus... Nou ja, stel, Het hoeft niet doorslaggevend te zijn. Want er zijn bepaalde radiomakers die ik... Uh, niet zo goed vindt qua stijl... maar die, die, die, die ik toch heel goed vind. Ja... En uh, voordat, we, voordat we een heel uur vol kletsen met u... want uh, het is razend interessant... maar we hebben nog meer bellers hangen... wil ik u hier hartstikke bedanken voor uw maar belletje. Wil ik er één ding zeggen. Wat ik wil merk aan, aan jonge radiomakers... niks te nadelen van jullie... maar het is wel te nadelen van jullie. Uh, <laughs> je merkt dan toch wel minder levenservaring. Dus minder kunnen herinneren wat 20, 30, 40 jaar geleden gebeurde. Met als voordeel minder voor, inge minder voor ingenomenheid. Met als nadeel... Dat men weet soms, bij de jonge radiomakers, de jonge presentatoren... men weet soms wel erg weinig. De geschiedenisboeken in, dat is uw advies. Dank u wel. We gaan naar de volgende uh, beller, want we hebben er meer uh, klaarstaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Die is misschien in slaap gekukeld. Zou ook kunnen. Ja, we gaan even naar, uh, naar Barend Willem. Ja, Berend Willem, goed goed houden. Barend Willem, ja. Willem. Ja. goedemorgen. Wat een mooie ja, naam. Aan. Ik, ik, sluit, ik sluit aan bij, uh, bij de vorige spreker van uh, die laatste zin wat hij nog wil zeggen. Bij ons in Limburg in Margraten is dus een uitgever al, al 30 jaar bezig. En die geeft alleen maar boeken en die heet 50 plus. En die geeft alleen maar boeken uit van oude, die mensen die ouder zijn dan 50. En waarom? Omdat, omdat oude mensen iets te vertellen hebben. En u zegt, Daarom. wij als jonge ah, oh, oh. mensen hebben niet zoveel te vertellen. Nog niet, nog niet, nog niet. Of je moet fantasie. Of je moet fantasie hebben. En is dat nodig bij een, een nieuwszender? Uh, want Radio 1 is natuurlijk echt een nieuwszender. Is het nodig om als presentator ja, te vertellen Ja, dat is ook fout. Oh, dat is fout dat die nieuwszender is. Want je, je overspoelt de mensen. Je, je terror, jullie terroriseren de wereld met nieuws. En, en netnieuws, moet je goed luisteren wat ik hier zeg... Netnieuws, laat me niet lachen. Ik heb dus 25 jaar met de journalistiek omgegaan in Amsterdam... op de Spuisstraat, toen die daar allemaal zaten... En al die gebouwen. En nepnieuws kan alleen maar verspreid worden. door degene die nieuws brengt. Wij brengen nu nieuws, wij komen er niet tussen. Ik heb ontzettend groot nieuws, maar ik kom er niet tussen. Ik dus merk inderdaad. Jullie maken nieuws. Ja. ja. Ik merk inderdaad dat u uh, daar zich over opwint. over, uh, over nepnieuws. Uh, dat is niet helemaal het thema van, uh, van dit uur. We gaan even kijken of we nog een reactie binnen hebben. over, uh, over de leeftijd. van uh, de gemiddelde luisteraar Radio 1. We hebben iemand op de weg zitten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja, goedemorgen. Ja, met Ruben spreekt u van, uh, van ja, App Radio in de nacht op Radio ja, 1. En ik spreek met... Goedemorgen. Je spreekt met Mike. Dag Mike. Ik, uh, ik ben zelf uh, 38, maar ik denk dat we gewoon maar eens uh, de knop op moeten zetten. Want het is zoals het is. Ik bedoel, weet je, ze willen allemaal vernieuwing. Maar er moeten allemaal weer kanttekeningen bij gezet worden. En, ja, maar wat wil je nou? Wil je nou uh, een vlak radio maken? Of wil je nou vernieuwing? Ik denk dat we het gewoon moeten accepteren. Er zijn nu eenmaal jongeren. En die maken een heel anders radio dan de. Jurgen van Bergers. Oude, uh, maar u bent, u bent zelf 38, u bent trouwens niet heel goed te verstaan. Maar uh, ik ben toch wel oh. heel benieuwd, u bent, nu bent u beter te verstaan. Uh, u bent 38, uh, dat is op zich, uh, u, u zit al 25 jaar, moet je nagaan, uh, onder het gemiddelde van de Radio 1 luisteraar. Merkt u dat ja. ook? Uh, ja, zeker weten. Ik ben de afgelopen jaar heb heel erg intensief uh, geluisterd naar Radio 1. En ik, zie ook, ik merk ook een verandering. Ik zat niet voorheen ook zo van, ik wil muziek en vlot en, uh, en, en ik was niet zo geïnteresseerd nieuws. En sinds dat de co-host uh, uh, zijn, dus een vrouw, waar we het begin, uh, de die bureau uh, ja is dat een aanvulling voor de Radio 1. En wij trekken de, uh, in het in geval. En ja, ik weet niet of... Dus u zegt, uh, uh, uh, uh, ja. we, er kan wel een plaatje ingesteld worden. Want we hebben we er een staan ja, nou, namelijk. Ja, ja, nou, voor mij mag het, maar uh, ja? Ja, voor mij hoeft het niet. Maar Rolling maar... Stones, word je daar blij van? <tie> uh, ja, uiteraard. Oké, nou, dan gaan we jou heel erg blij maken. En dat uh, komt ook goed uit, want we gaan het nummer draaien. Uh, Leonor Treep, die vroeg vanochtend... Kunnen jullie me zeggen welke plaatje vanmiddag draaide van de Rolling Stones bij de nieuwsbv? Nou, dat was deze Love, I Nearly Died. I Radio Daar luistert u naar met dit uur de stelling. Radio 1 moet aantrekkelijker worden voor jonge luisteraars. We krijgen ontzettend veel appjes binnen. Bijvoorbeeld eentje van uh, Marnix. Als je al ziet dat het 3FM niet lukt uh, dat jongere, om jongere luisteraars te bereiken... dan zou ik me daar als Radio 1 verre van houden. En, maar gewoon lekker focussen op je eigen doelgroep. En Kip, jij hebt ook even wat opgedoken over, uh, over 3FM specifiek. Hè? Want het is een zender in uh, zwaar weer... Ja, ja, het is uh, de, de, wat ik oprecht zonde vind, want het is een prachtig zender. Maar uh, de, de, het, het luisteraandeel is echt flink aan het uh, afnemen. En, en dat... heb jij ook uh, een gemiddelde leeftijd van uh, 3FM? Daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, nou, in hetzelfde onderzoek uh, waar we dus uh, hadden staan... dat de gemiddelde luisterleeftijd 51 is. Dat is dus een, wel een onderzoek uit 2017, juni. Dus dat is uh, bijna, bijna een jaar geleden, maar ik denk dat je nog wel... Uh, ik dat, zeggen dat die variatie waarschijnlijk niet zo groot is met nu. En toen was uh, 3FM-luisteraar gemiddeld 40. 40 jaar. Ja. Dat is nog steeds eigenlijk redelijk oud. Maar dat scheelt al 21 jaar met de gemiddelde leeftijd van een Radio 1-luisteraar. Dus je ziet wel inderdaad dat 3FM uh, echt zich echt veel meer richt op jongeren. Ja. Uh, maar goed, in absolute aantallen lijkt dat dus niet ja, echt... En uh, het is gewoon een hele lastige doelgroep. En aan de andere kant, zoals we zeggen, met die stelling van... zou Radio 1 zich meer moeten richten. Ik denk dat ook, terwijl we deze stelling hebben, misschien van... ja Radio 1 is het wel voor een leeftijd? Weet je, is, is, is het niet gewoon voor alle leeftijden? Dan moet je het meer op zo'n manier inrichten. Ja, misschien wel, misschien wel. Ja. Um, we kunnen, u kunt ook thuis, als u wil, reageren op deze stelling. We krijgen dus heel veel appjes binnen. Ik moet zeggen, vooral ook van voor mensen die zeggen... nee, hou het nou alsjeblieft gewoon voor de oudere luistera luisteraar, zoals het is. Er wordt al genoeg voor jongeren gemaakt. Um, Bel, uh, Bellen kunt u als u wil reageren op uh, deze stelling. En dat kan naar het nummer 0800 1121, 0800 1121. We vragen ook mensen iedere week van... Uh, nou, hoe luistert u nou naar Radio 1? En we hebben, uh, maken we kleine portretjes van. En we hebben nu een portretje gemaakt van Daan. Die vertelt hoe hij naar Radio 1 luistert. Daan, dit is... Uh, geen, geen Daan, dit is Mandy. Oh, we hebben Mandy klaarstaan.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 alles over En ik kan het super interessant vinden als ze het hebben over een thema. Maar zodra ze het over zichzelf gaan hebben, denk ik... Uh. Ja, Mandy die zegt eigenlijk... Uh, praat er niet zoveel over jezelf... maar uh, betrek juist de gewone man en de gewone luisteraar erbij. Uh, ik beloofde u net ook het luisterportret van Daan. En die hebben we ook uh, klaarstaan, dus uh, hier komt-ie. Ik luister meestal langs de lijn voor het voetbal... Uh, het Radio 1-journaal in de ochtend... en s'avonds tijdens het koken naar uh, Dit is de dag... En het programma wat er voorkomt, waarvan ik de naam even kwijt ben. Het leuke vind ik dat bijna iedereen, iedereen zijn mening wordt op zijn minst voor even serieus genomen. Tenzij deze natuurlijk helemaal nergens op slaat. En dat de meeste mensen gewoon inderdaad hun woord kunnen doen bij stand.nl in de ochtend. En uh, dat bij een kwestie van beide, van beide kanten uh, het verhaal gegeven wordt. Dat vind ik heel informatief. Misschien dat het af en toe iets te veel over politiek gaat. Ja, iets te veel uh, politiek. Misschien meer ook, hè, wat we eigenlijk horen... de thema's van de gewone man uh, behandelen. Uh, het laatste portretje was dat uh, van uh, Daan. Ik hoor mezelf trouwens niet meer in de koptelefoon. Ik weet niet of daar iets aan gedaan kan worden. Dat uh, zou heel fijn zijn. Nu weer wel. Dankjewel, Kim. Mijn uh, redder in nood. Um, we hebben denk ik weer uh, wat uh, bellers hangen. Want uh, onze stelling die we in uh, App Radio behandelen dit uur is... Radio 1 moet aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren. Wie hebben wij aan de lijn? Boudewijn Bouderwijn Snoek, goedemorgen Bouderwijn. Ja, goedemorgen. Extreem vroeg op of extreem laat wakker? <lacht> ik had de uh, plaspauze. <lacht> Ook de plaspauze. Dus ik ben niet de enige vandaag. Ik ben wakker om naar de wc te gaan en ik ga zitten. Wat hoor ik? Ja, u heeft Massel. Ik, ik moet het al twee uur ophouden. <lacht> maar. U heeft, uh, u heeft ook een mening, neem ik aan... over de stelling ja. die we behandelen. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik vind, wat ik het lastiger vind... is dat er... Uh, een beetje jolijt wordt gemaakt... terwijl... Uh, vaak zijn onderwerpen... waar... Uh, uh, degene die op de radio is... Uh, uh, vooral... van zes, zes tot half tien... dan... dan, dan oh zit dit zo... Hè, van, en dan... Ja, van, niet weten wat er gewoon uh, een maand geleden in het nieuws was. Hè, en dat heeft u dan het idee, het, dat het, heeft u het idee dat het een toneelstukje is of heeft u het idee dat uh, presentatoren gewoon niet hebben goed, goed hebben opgelet? Niet, niet opletten. Gewoon, hè, van, van, van Rob Trip was gewoon altijd een kei. Die, die, die, die presenteert gewoon heel rustig. <coughs> en dan had uh, hij, hij, hij wist gewoon van waar het, hij, hij gewoon, uh, was ingelezen en, en, en, en uh, wist meer achtergrond. En zo nee, iemand mis ik gewoon. En heeft u het idee dat, en, want Rob Trip is uh, met alle respect... natuurlijk al enigszins op, op, op, op leeftijd. Heeft u het idee dat vooral jongere presentatoren daar moeite mee hebben... om goed op de hoogte te blijven van het nieuws? Uh, nou, Lara Rensen denk ik dat die. En, en Willemijn veenhoofd. ik denk dat die de jongste zijn. En, en die vind ik het geweldig doen. Dus dat staat los van leeftijd, zegt u eigenlijk? Ja, ja nee, het is, het, het is gewoon van. Uh, um, um, volg je het nieuws? Van, van, uh, van, uh, uh, uh, een jaar geleden ging een vriendin. Die, die ging van Amsterdam naar Charlottesville. Of, nou, niet een jaar geleden, maar negen maanden geleden. En twee dagen voor die rellen uh, daar. En, en uh, dan had je die, die in de Verenigde Staten en dan had je die, die, die, die, die neonaties die daar ja, opkwamen met uh, twee dodenwaarden. van Hier wordt het net gedaan dat het één is. Hè? Van, zorg dat je geïnformeerd bent. En en dan. En, uh, ja, dat de, uh, lijkt me een, uh, een goede les voor eigenlijk iedere presentator. En een en, dan. Van hier wordt ja. nog steeds gezegd één? Van die, die, die Hester uh, uh, uh, Heder, uh, van die, die wordt uh, in een parkeergarage, is er ook iemand vermoord. Maar het is natuurlijk soms ook wel lastig, want ik weet ook hoe dat het, het soms gaat. Soms dan, uh, dan zijn bepaalde dingen nog niet bevestigd, of dan probeer je als presentator juist de luisteraar die later de inschakelt toch even mee te nemen weer in het verhaal dat je dan even opnieuw even ja, ja van, omdat die vriendin daar naartoe ging van, dan zorg ik dat ik via Twitter bij Aklu, is dat dan van, dat, dat is dan de universiteit staat Er staat gewoon, gewoon bijna één minuut nadat het is gebeurd en dan zie je iemand gewoon helemaal afgerost worden door van die die die, die rednecks. Ja, maar en dat... en, ja. van, en die en die sterft dat gaat zo snel. Je zorgt dat je geïnformeerd bent. Goed, wijze les, dank u en, wel. En, en, en, dat is, en, en dat mis ik gewoon. En dus ik was beter geïnformeerd dan, dan uh, op Radio 1. En, en dat vind ik dus raar. Maar het is natuurlijk... En ik ben 71. Voordat wij, uh, want u ziet dan bijvoorbeeld op Twitter iets langskomen... Maar voordat wij als nieuwszender iets brengen... moeten wij het van meerdere bronnen geconfirmeerd hebben. Ja, ja, ja. Dat het ja, zo nee, is. Dus wij ik. kunnen niet direct uh, dat dan zomaar in de lucht gooien. Nee, maar tot op de dag van vandaag wordt er één gezegd. Terwijl het zijn er twee. Ja, dus even, dat is... Ja, je punt is eigenlijk, je en je ziet groeps. dat er gewoon een gekleurd iemand... die wordt dus helemaal wordt met, met stokken en... en, en ja, die, dat punt, maar dat punt heeft u gemaakt, dat heeft u net verteld. Maar ja. u, u, u zegt eigenlijk dus van... Uh, uh, check de bronnen, uh, doe aan factchecks ja. en breng het uh, juiste nieuws. Ja, maar even... Ja, helder. Met, Dank u. Ja, met, met, ik, ik zou er heel graag de, nog de, verder de, met u praten hierover. Maar we hebben nog veel meer bellers die ook graag een, een oh, zegje ja, willen doen. Heel goed. Maar dus we gaan goed. Maar dat je ook de geschiedenis kent en zo. Dat we ja. gewoon geschiedenisboekjes lezen. En, en gewoon van wat een jaar geleden gebeurde. Dank u wel. Dat gaan we zeker okay. doen. Oké. Okay. Dag. Uh, okay. ja. We hebben nog een uh, luisteraar uh, hangen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag, met wie heb ik het genoegen? Uh, Diddy van den Berg uit Rijnkum. Dag Diddy. Uh, en, dag Diddy. Dag. Ik, uh, ik vind het altijd leuk om om uh, zes uur wakker te worden, meestal. En ik luister hartstikke graag naar de zender, dus. He? Nieuws, reportages. En ik ben uh, 82 jaar. Oh, nou zo klinkt hij helemaal niet. U klinkt veel jonger. Nee, jonger, maar ik voel me ook twintig. hè? Kijk, zo hoort het ook. <laughs> En ik voel me af en toe 82, ja, dus moet je daar gaan. Aflisten. Ik ben helemaal gek van de Formule 1 en zo. En, uh, nou maar het uh, dus uh, maakt dus voor mij ook niet uit wie de, uh, het nieuws brengt of wat dan ook. Maar het gaat om of vrouwen of mannen. Maar het gaat om de kwaliteit wat iemand anders ook al een keer gezegd heeft. En dat vind ik, uh, ja, dat vind ik belangrijk. En uh, nou ja, ik vind het hartstikke leuk om altijd uh, te luisteren. En uh, vanaf 6 uur uh, ben altijd blij dus als ik dan wakker word, want dan denk ik, herf, gezellig. En dit keer bent u wel heel extra vroeg wakker geworden, want het is, uh, het is nog geen 6 <lacht> uur. Dus u kunt ons programma ook nog Dat even ik... meepikken. Wat een feest. <lacht> Dat komt omdat als ik naar bed ga, dus meestal een minuutje of 11. En dan zet ik de radio aan, ik heb zo'n klein ding in bed. Ja. En dan uh, nou ja, en dan, uh, dan denk ik wel eens, wie zit het toch tegen me te kletsen, weet je wel. Maar dan is de radio allemaal nog aan. En zodoende was ik dus vroeg wakker. Nou, oh, kijk. Dus ik heb u eigenlijk een beetje gewekt vanochtend. Dat vind ik, ik, ik voel me vereerd. Ja. <laughs> Dank u wel voor, uh, voor uw reactie. Ja, maar ik bedoel, er zijn, ik denk ook wel dat er heel veel oudjes wel luisteren. Maar die denken van, god, uh, maar die komen er niet toe om te bellen, hè? Nee, precies. Want dat vind ik wel heel tof dat u dat wel doet. Want inderdaad, we krijgen vooral... Uh... Ja, ik, had, ik dacht, laat ik het toch maar doen. Ja. <laughs> Nee, dat vind ik heel erg heel erg leuk dat u dat doet. Ja, zeker. Ja, dat, uh, ja. En en, uh, de, en, en maar, maar eerder hadden we in de uitzending iemand die zei ik ben eigenlijk wel klaar met al die briepjes en al die geluidjes. En vindt Ach, u... je, Die mensen moeten niet zo zeuren. Er staat Hè? genoteerd. Oh. <laughs> Goed. Hartstikke bedankt, Didi. En, uh, ja, uh, okay. en veel plezier ook straks met Jurgen van den Berg over twintig minuutjes. Ja, maar dat vind ik, ik vind het heel fijn. En vooral die reportages en zo, en waar ze dus allemaal naartoe gaan. En dat is echt, waar, waar ben je, dat vind ik ontzettend leuk. Oké. Okay. Dus uh, gaan we straks weer een, een hele dag, uh, gaat u dat voorgeschot? Ja, Oké. Okay. Oh, doei, Didi. Ik wat te zeggen. En dat was Didi. Um, u kunt uh, als uh, luisteraar natuurlijk ook nog bellen. We hebben nog 20 minuten te gaan. Dus er is nog tijd 08001121. Als u wilt reageren op de stelling. Radio 1 moet aantrekkelijker worden voor jonge mensen. Wat me opvalt, we krijgen veel uh, wat oudere bellers binnen. Ik ben heel benieuwd of we nog voor zes uur een jongere beller binnenkrijgen. We gaan het uh, meemaken. Misschien uh, zijn die luisteraars er wel gewoon niet. Zou natuurlijk uh, ook kunnen. Uh, eerst gaan we uh, even wat uh, muziek uh, luisteren. Uh, onze uh, volgende nummer is van Kiteman. En dat heet uh, Sorry. Hier komt hij. Zo'n nummer waar je heerlijk bij kan wegdromen. Sorry van uh, Kite Man. We krijgen behalve uh, reacties binnen over onze stelling. Uh, Radio 1 moet aantrekkelijker worden voor jonge mensen. Ook uh, ja, andere appjes binnen van uh, mensen die uh, iets op is gevallen op Radio 1. Of die vragen hebben. Uh, bijvoorbeeld van Marijke. En dat vind ik wel een hele leuke vraag. Want dat is voor mij ook een persoonlijke ergernis. En misschien maak ik mijzelf er ook wel schuldig aan. Uh, ik ga hem even voorlezen. Zij ze zegt, ik luister dagelijks vooral in de ochtend naar NPO 1 op de radio. En het valt me op dat bijna alle gesprekken eindigen met... ik ga u bedanken of ik wil u bedanken. Mag ik u bedanken? En ze zegt, ik denk dan steef vast, doe het dan! Ja, maar daarna wordt de gesprekspartner toch echt niet uh, bedankt. Um, dus uh, en Marijke geeft overigens een compliment daarbij nog aan Jurgen van den Berg... Uh, die dat dan wel altijd doet... Um, ja, voor mij is dat ook een persoonlijke ergernis. Maar volgens mij gaat het ook vrij automatisch hè, als radiopresentator. Jij hebt dit programma vaker mogen presenteren. Kim, is het jou ook wel eens opgevallen dat jij... Nou, ik, ik denk dat het juist, dat, dat zeker mensen die presenteren... dat, die, dat ik denk dat Iedereen iedereen uiteindelijk van die kleine dingetjes die erin sluipen. En dat je daar misschien zelf niet echt bewust van bent. Maar dat je dan keer op keer zo'n stopwoordje hebt... Of... Ja, mag ik u bedanken? Ja. ja, Dat is echt zo iets wat bijna iedereen zegt bij het afronden van een gesprek. Hetzelfde als met, uh, uh, als je iemand wil feliciteren... dan zeg ik ook heel vaak, mag ik, mag ik u feliciteren? En ja. dan schud je de hand uh, <laughs> en, en dan, dan is het dan ook. Ja. Nou goed, uh, een ergernis die mij uh, opviel... omdat uh, het, het mij ook wel eens opvalt dat mensen dat doen... en waar ik mezelf ook af en toe aan erger... maar misschien ook wel schulden ga maak zonder dat ik het uh, doorheb. Andere vraag die we binnenkregen, vind ik ook wel een, een uh, leuke. Die is van Chris. Wat is precies de functie van het dragen van de koptelefoon? Kim, misschien kun jij dat vertellen als uh, technicus. Als technicus hier nu. En ja, de functie en... Van, de, van het dragen van de koptelefoon bij presentatoren. Hè? Want Chris ja. geeft aan, als hij live op de webcam meekijkt... dan ziet hij altijd ons met een, met een enorme koptelefoon op het hoofd... waar, waar uh, twee derde van het gezicht achter schuil geschicht? gaat. Ja. <laughs> maar waar, waar is die voor? Nou, um, de, de reden dat die heel groot is... die koptelefoon zit helemaal over je oren heen, zit, zodat je... Op zo min mogelijk geluid ook van buiten af krijgt, Maar uh, je zet die koptelefoon, dus, uh, of een presentatie zet die vaak op. Um, eigenlijk um, de reden is vaak dat dan een regisseur... die kan dan boodschappen geven... en dan uh, doe je dat eigenlijk in de oor van de presentator... via die koptelefoon. Dus dan hoeft dat niet over een speaker... zodat ook alle andere aanwezigen in de studio kunnen horen... wat er gezegd wordt... Ja, je zal de microfoon maar open hebben staan. En dat via een speaker wat je opeens de stem van de regisseur hoort. Afronden! Ja, dat is een beetje... <laughs> dat is wel eens gebeurd ja. trouwens. Dat weet ik bij Radio 1 vandaag ook. dat is Ja, dat je dan, uh, ja precies. Hey, um, goed, dat was eventjes dus door Dus eigenlijk is het vooral de koptelefoon dragen. Zodat je de regisseur af en toe uh, kan ja. horen. Maar ook gewoon, uh, als ik nu ook in gesprek ben met uh, bellers of met luisteraars. Dan heb je gewoon goede geluidskwaliteit nodig. En uh, ja koptelefoon, dan hoor je toch het best. Over die bellers gesproken. Uh, we behandelen in App Radio de stelling uh, Radio 1 moet aantrekkelijker worden voor jonge luisteraars. U kunt bellen als u wilt reageren op die stelling naar 0800 1121. Doe dat wel snel, want we hebben nog exact 13 minuten op de klok. Uh, en we hebben nog wat uh, bellers aan de lijn. Uh, met wie spreek ik? Hallo, uh, Wilco. Goedemorgen. Goedemorgen Wilco, met Ruben van uh, App Radio. Op de weg hoor ik. Waar bent u onderweg, naartoe? onderweg richting Amsterdam. Richting Amsterdam. Met de vroeg bij. Um, ja. ja, die stelling van ja, vandaag. Ja, ik vind, ja? Ja, ik vind uh, jullie programma's altijd wel lekker om te luisteren. Ik vind alleen. Uh, ik zou af en toe wel graag. Want ik ben een 40-jarige. Ik vind het af en toe zou ik wel lekker vinden als er ook gewoon. Een, kijk, bij Sky heb je nog wel zo. Want andere muziek is het. Uh, weet je, zoals studenten heb je dat saxofoon. Ja, daar heb ik dus helemaal niks mee. Je bent niet zo'n liefhebber van jazz? Nee. ik, uh, ik Kijk, uh, als je dat. Kijk, als je dan bijvoorbeeld Sky opzet, dan weet je, dat is heel gevarieerd in zijn muziek, snap je? Kijk, dus, maar ja, daar zou ook iedereen zijn eigen mening over hebben. Maar, maar Vindt u ja, dan ook, want hoe oud bent u als ik vragen mag? 40. 40 vindt u, want Radio 1 draait veel muziek, of niet heel veel muziek, maar als we muziek draaien, dan is het vaak ook wel wat, wat muziek uit de jaren 60, 70. Ja. Vindt u dat Radio 1 ook modernere muziek zou moeten draaien? Ja dat vind ik wel, Maar ja, kijk want ik vind voor de rest de actualiteit vind ik heerlijk, weet je wel, want uh, er worden veel dingen altijd besproken en aan bod gedaan, weet je, en dat vind ik, dat is ook wel lekker bij jullie, weet je wel. En je zou dat ook helpen, kijken, zou modernere muziek ook helpen om uh, jongere luisteraars aan te spreken? Ja, ik denk toch dat heel veel mensen best wel geïnteresseerd zijn, maar dat een, een hele hoop mensen ook denken van ja, hé, hey, maar uh, muziek, ja, weet je. Dan heb ik als iets van, nou, uh, ik zet alweer over, weet je wel. En heeft u zelf nog een, uh, een artiest die u graag zou willen horen op Radio 1? Nee, is... nee, nee, maar ik, uh, op zich ben ik, uh, weet je, uh, op zich, uh, als je bij Sky is heel gevarieerd, dus dat maakt op zich niet zo. uit, dit Ja, want dit, licht, dit, is, is, dit is uw kans, hè? nu kan u uw nummer aanvragen, dat kunnen we zo uh, voor u opzetten. Ja. Ja, nee, dat maakt maar. Uh, ik, ik, ik vind alles lekker. Ja, maar... Ik vind James Blunt tot uh, noem wat. Uh, James Blunt, heb uh, uh, uh, uh, nee. ja, ik gehoord. En ja? die wordt wel eens gedraaid hoor, James Blunt. Ja, oké. Okay, ja, dan uh, heb ik het wel eens gemist hoor. <laughs> ja. Maar ja, dat, dat heb ik al gezegd. Ik vaak naar na, een na actualiteit om dan zit ik hem al vaak weer over, omdat ik vaak de muziek niet winner uh, vind. Oké. Okay. Nou goed, uh, dank u wel in voor uw reactie. Modernere muziek, dat is eigenlijk uw advies aan Radio 1. Ja, want... Uh, Iets dus, meer James ik, Blunt. Dat, <laughs> ja, of... ik uh, Het mag ook Nederlandse talen zijn, het mag alles door elkaar zijn. Je, maar, je, ik heb daar niet zo moeite mee, maar ja, weet je... Uh, ik denk dat dat wel helpt, weet je. Kijk, want uh, ik denk toch wel dat er uh, ook... Mensen toch... Die jongeren wel geïnteresseerd zijn, maar ja, die... Ja, die zo, haken uh, af bij, bij O&M's. Uh, ja, uh, ja, ja. Oké. Okay. Goed, dank u wel ja. voor, uh, voor uw reactie. Um, ja, we hebben tot nu toe... Uh, uh dit was toch een van de jongere luisteraars die je uh, inbelde. Vooral wat oudere mensen die hebben ingebeld. Maar ik krijg ook appjes ook van uh, wat jongere mensen. Bijvoorbeeld van, uh, van uh, Kai. Die is 30 jaar en die zegt ik vind de Radio 1 prima. Maar soms wel iets minder politiek correct. Um, en Emiel die is uh, 32 jaar en die vraagt zich af. Is dat al oud? 32? Uh, ik vind het leuk hoe jullie het doen. Die heel oudjes over biepjes en alles beter weten. Laat ze een krant lezen. Lekker rustig en kaal. Nou, zo kun je er natuurlijk ook tegenaan kijken. Um, mocht je nou uh, nog willen reageren, doe het snel. Je kunt nog bellen naar uh, 0800. En Dan moet ik even goed kijken dat ik het goede nummer voorlees. Ja, 0800 1121. Um, we hebben ook portretjes opgenomen van uh, mensen. Um, en die vertellen aan ons ja, hoe zij luisteren naar Radio 1. En Stefan uh, laat het uh, ja, even aan ons weten, hoe hij naar Radio 1 luistert. Ik luister denk ik ruim twintig jaar naar jullie. Ik luister eigenlijk alleen maar Radio in? Ik ben niet zo muziek van. Dus ik vind, uh, ja, tolkradio vind ik wel niet laag. Ja, het is morgens vroeg, hè, Met, uh, uh, met uh, Jurgen en zo, dan luister ik wel graag. Eén van valt dagen, best al is morgens vroeg. En dan, uh, avonds vind ik wel chill om te luisteren. En als ik s'avonds niet kan luisteren, luister ik wel met jullie. Meestal s'avonds, ga je. Misschien is het... Te... Oh, mijn microfoon stond even uit. Misschien is Stefan nu ook wel aan het luisteren. Goedemorgen, Stefan, mocht je luisteren. Uh, hij vindt het dus chill om af en toe naar Radio 1 uh, te luisteren. Stefan dus. Uh, we hebben nog een, een beller die wil reageren op de stelling. Hallo. Goedemorgen. Goeie, ja. Met wie heb ik het Goeie genoegen? Morgen. Met meneer Adri. Nou, ik, ik wil reageren. Ten eerste is het een goede zender. En, maar je moet alleen twee versleten programma's eruit gooien. Dat is Prem. En dan moet je vervangen. Oh, maar volgens mij hadden dat... we u vorige week ook al ja, gesproken over. Ja, ja, maar goed, maar jullie vragen en jullie vragen Dan moet je dat in je... Want ja, maar, je maar dat is maar, oké, dit soort programma's bent u geen fan van. Dat is duidelijk maar, goed, maar even, even puur de stelling, nee, ik, ben hè? Er wel fan, ik ben er wel fan van. Maar die, die opera, opera Winfrey, dat, dat, dat, dat, dat komt op een gegeven moment ook... Hier. Ja. Uit. En die okay. twee, twee elementen, maar het ligt aan jullie redactie. Goed, maar u heeft je hebt vorige week hoor avond, ik voor Kim al uw punt kunnen maken. Dus dan geef ik nog even liever de ruimte aan een andere luisteraar die belt. Nee, maar ik wil wat zeggen. En als je nou een voorbeeld wil nemen, een vergelijk om eens voor uh, iets stabiel te maken, uh, neem eens wat over luister eens naar Radio Utrecht. Radio Utrecht, gaan we, gaan we naar luisteren. Ja? ja, dank u wel. Ja, okay. We hebben nog een uh, luisteraar hangen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat ben ik. René. Ja, ben, René, hi. Goedemorgen. U bent uh, live op Radio 1. Goedemorgen. Wilt u reageren op Stil? Ja, jullie ja, hebben een megatalent in huis... Uh, die uh, weggemoffeld wordt s'nachts. Dank u wel. Uh, ik ben zeer vereerd dat u mij uh, zo... Uh... Ik denk dat u het andere meestal ja, bedoel bedoelt. <laughs> <laughs> ik <Vreselijk> al. <laughs> ja, wie bedoelde u wel? Ja, ik, ik vind jou uh, heel onzeker overkomen. Vol met excuses dat je fouten maakt. Nou, dat vind ik al verkeerd. Dan doe je, je huiswerk niet goed. En ik vind die jongen die. Uh, vrijdag. nee, zaterdag of zondag. tussen drie en vijf. Luc heet die, geloof ik. Oh, Luxaneel. Ja, dat is een megatalent. Ja, die zit nu ook op 3FM toevallig, hè? Ja, maar deze jongen, ik weet wel iets van, uh, van dingen. Deze jongens is een megatalent. En, en kan u nog even kort zeggen wat het dan is van, van Luc wat u Alles. Aanspreekt? Hoe hij hoe overkomt. Zijn vraagstellingen. Zijn, zijn humor. Zijn ernst. Een megatalent. Nou, dan, dan gaan we dit voor Luc uitknippen. Ja, ik ga vragen <laughs> aan Luc of hij mij wat workshops kan gaan geven. Zodat ik wat minder nou, dan zeker volgens overkom. mij... Nee, nou ja, je moet een keer een beetje naar het verleden gaan... Je had vroeger Jan Donkers. Dat zijn jongens allemaal. Ja, je, moet, ja, je, moet, je moet passie hebben. Je moet je, je moet je voorbereiden. Niet zomaar erin stappen. Nou. Je, jij maakt heel veel fouten. Nou, maar we zijn hier natuurlijk ook... Uh, de, de, iedereen heeft zijn eigen smaak natuurlijk in een presenteren. Nee, dit nee, oh, oh, heeft niks met smaak te maken. Oh. Nee, echt niet. Dit heeft met vakwerk te maken. Nou, nee, dat heeft echt niet met smaak te maken. Nou, we nemen echt het waar? mee in de evaluatie. We knippen het stukje voor Luc. Dit was waarschijnlijk mijn laatste keer. Dus, uh, <laughs> ik hoop nee. het. Nee, wanneer we gaan nog wel eventjes wat, uh, wat, wat vaker van uh, vergunningen. Nou, nee, ik ben maken. gewoon een eerlijke gozer, maar ik hoor het aan. Jij maakt constant fouten. Je bent gewoon niet. Je zit er niet in. Nou, goed, ik neem het mee. Dank u wel in ieder geval voor je persoonlijke uh, feedback. Ik neem het mee. Um, we gaan ik even kijken of iemand nog betekent. op de stelling wil reageren. Hebben we nog een luisteraar? Goedenacht. Andere goedemorgen, Ineke. Goedemorgen. Met Ruben van uh, App Radio. Hallo. Hallo. Zeg maar, Ineke. Oh ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja, nou, ik, ik ben een beetje verbaasd over de vorige luisteraar. Ik ben het er niet mee eens. Dus uh, ik geniet uh, elke ochtend vroeg uh, als ik op mijn werk ben. Ik begin half zes en dan zeg ik lekker Radio 1 aan... Ik ben misschien de een wat van de wat jongere luisteraars. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 37. Oh ja, wat ja, ja, dan zit u dus zeker uh... bij de jongere luisteraars. Als je kijkt dat het gemiddelde leeftijd uh, 61 is. Al reageren best ja. veel dertigers trouwens, merk ik. Ja, ik Vannacht. krijg veel appjes binnen van. Maar u zegt, uh, u luistert graag naar Radio 1. Ja, ik vind het gewoon heerlijk. Je hebt natuurlijk heel veel muziekprogramma's, vind ik ook leuk. Maar hier krijg je gewoon heel veel informatie binnen. En uh, vooral in de ochtend vind ik dat gewoon heerlijk om rustig op te starten en gewoon het nieuws een beetje zo te horen. Ja, ik, ik, vind, ik geniet daar dan even van. En Want u bent nog relatief jong. Maar vindt u ook dat Radio 1 dan uh, ja, wat, wat meer gemaakt zou moeten worden... nog voor een jonge publiek? Ja, dan krijg je toch al gauw dat je meer muziek moet gaan draaien. En ik vind juist Radio 1 um, is natuurlijk net even wat anders... dan al die andere radiozenders. En dat vind ik juist zo lekker... dat ik even dan niet continu muziek hoef te luisteren... maar dat ik juist even naar... Um, ja, een programma kan luisteren. We wilden net naar een plaatje gaan, maar die slaan we dan uh, eventjes uh, over. <laughs> ja, en, maar u zegt eigenlijk dus uh, minder muziek nog op Radio 1. Vindt u, want op dit moment draaien ja, we dan zo Ja, zoals een... het nu is, is het gewoon prima. Gewoon uh, af en toe een plaatje tussendoor, maar ik zou zeker niet voor meer gaan. Nee, precies. En uh, zijn er nog andere zaken waarvan u zegt... nou, daar zou misschien Radio 1 nog wel wat moderner in kunnen worden... of is het eigenlijk precies goed zoals het nu is? Ja, voor mij is het goed zoals het nu is. En ik, ik weet bijvoorbeeld van mijn man. Die luistert al vanaf dat hij tiener is. Um, ja, die vindt het vooral de sport. Hè, en uh, de, wat latere uren de sport vindt hij dan helemaal geweldig. Ja, dan denk ik, ja, uh, hij was tiener. Hij, hij luistert nog steeds. Ja. Yeah. Dus nee, ik voor ons uh, denk ik niet dat ik zeg van... nou, dus dus hij is... echt. Uh... Dus jullie zijn eigenlijk samen... Ik zie dat meteen al in beeld voor mij... dat jullie samen dan op de bank Radio 1 luisteren. Nee, nee, zo <laughs> gebeurt dat niet. <laughs> nee, hij vindt het heerlijk om in de auto, ik weet dat hij altijd in de auto zit... ...s morgens en smiddags, uh, dat hij luistert. En uh, soms op bed zet hij wel eens uh, even Radio 1 aan... ...om gewoon rustig in slaap te kunnen vallen. Nou, blijf dat vooral doen, uh, is mijn advies. Yes, nou, heel veel succes. En uh, nou ja, ik ben zeker wel blij met jou. Dus dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Ah, dat vind ik ontzettend lief. Dan kan ik toch straks met een goed gevoel richting huis. <laughs> Precies. Dankjewel ja wat ga graag gedaan ja. ja volgens mij moeten we gaan afronden Kim wat is nou we hebben nu een uur die stelling behandeld van nou ja moet Radio 1 nou aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren ja, wat is denk jij de conclusie wat we nu allemaal hebben gehoord? Uh, de conclusie is dat, hoewel denk ik de gemiddelde leeftijd 61 is, dat we best wel veel reacties krijgen van mensen in de 30 en in de 40. Dat ja, valt mij ook heel erg op. Dat en vooral juist op. die mensen die ook zeggen: van, hou het gewoon lekker zoals het is. Ja. Want er is al genoeg voor jonge mensen. Dat is eigenlijk het beeld dat we vooral uh, terugzien. Ja, dus het hoeft, weet je, het hoeft niet per se veranderd te worden om om toch jonge mensen te laten luisteren, denk ik nee. ook. Maar toch dan uh, valt het wel op dat we van alle bellers die we hebben gehad... dat er niemand onder de dertig is. Nee. Dat is dan wel weer jammer, eigenlijk. Ja, dat is, <laughs> dat is toch maar eigenlijk ja, Misschien wel... komen die net dronken thuis en, en gaan, stappen die nu pas in bed. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> voordeel. <laughs> ja, voordeel. ja, ja, ja. Goed, uh, App Radio is hiermee uh, zo langzamerhand uh, ja, tot een uh, einde gekomen. Ik hoop dat u uh, twee uh, interessante uren heeft meegemaakt met ons. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om dit voor de eerste keer te doen. Ik heb kritiek gehad, ik heb complimenten gehad... maar ik heb in ieder geval een hele leuke tijd gehad met jou ook, Kim. Ja, uh, en met volgende week gewoon weer terug. En volgende week ben ik weer terug. Ja, Tot uh, spijt van sommigen uh, en hopelijk tot vreugde van anderen. Met uh, mijn collega Milou Brandt ditmaal. Dit en dan uh, zal ik uh, het programma L'amour du jour gaan presenteren. Vier weken lang over de liefde in de 21e eeuw. En ook daar zal ruimte zijn voor mensen die uh, graag willen inbellen. Uh, voor nu zeg ik in ieder geval uh, tot ziens... En tot tot volgende week dus. We gaan zo meteen uh, door met het uh, Radio 1-journaal. Met uh, Jurgen van de Berg. Ik wens u nog een uh, hele prettige uh, dag. En uh, tot volgende week. Doei Kim. <laughs> dag Julian. NTO Radio 1.